Ondernemend Kruidbeke. Wens je prettige feestdagen. Ohohoho. Hallo, ik ben Sabrina. Ik ben 53 jaar jong. En ik ben zaakvoerder van Ross Specialty Coffee Roastery. Ik zit hier in de boring room.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 It's the yellow lemon Tree. Ondernemend Kruibeke. Loyaal en lokaal. Een zeer goede avond. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Ondernemend Kruibeke. U bent het al gewoon van ons. We hebben weer een gast een heel uur lang bij ons in uh, de studio, waar we een uh, heel fijn gesprek mee gaan hebben. En vandaag is dat uh, Sabrina van Roscoffee. Wij zeggen gewoon Roscoffee. Al wat erachter komt, is voor ons wat moeilijker. Uh, Sabrina, goedenavond. Goedenavond. Um, zeg nog eens de volledige naam, hoe het eigenlijk perfect moet gezegd worden. De volledige naam is Ros Specialty Coffee Roastery. En ik denk dat elk woord belangrijk daarin is. Dat klopt. Laten we dan met het eerste woord beginnen, Ros. Ros. Ros is eigenlijk de afkorting van de familienaam van mijn man, mm -hmm. uh, Wim Rosso. Mm -hmm. We waren op zoek naar een krachtige, korte naam. heeft redelijk wat tijd in beslag genomen <lacht> om uiteindelijk te komen tot Ros. Vandaar dus Ros. Ja. Ik moet ook eerlijk toegeven, het klinkt wel geweldig goed. Ja, dank u. Uh, en dan was het tweede woord en het derde woord specialty roastery. Uh, nee. Nee. Roast koffie, specialty roastery. S ja. Um, specialty coffee, ja. Dus, um, koffie. Ja. Um, koffie dat een zekere cupscore heeft op de wereldmarkt. Dus koffie wordt uh, geteeld. Cupscore, leg uit. <laughs> ja, ja, Wij weten wij, wat weten wij van, van koffie? Uh, ik drink het graag, maar daar houdt het dan ook bij op. Ja, dus een cupscore wordt bepaald. Goh, um, wat moet ik dat nu uitleggen? Ja, het, het... Elke, elke koffie wordt beoordeeld. Ja. Um, en die krijgen een score. En die score bepaalt eigenlijk de prijs van de koffie. En ook de kwaliteit van de koffie. Wij werken met specialty koffie. Specialty koffie heeft een cupscore van boven de... 85 procent. Wat dus heel goed is. Wat heel goed is, ja. Oké, okay. ja. We ja. zijn de eerste stap al wat slimmer geworden, ja. de cupscore. De cupscore. eerste keer, is het raar dat ik daar nog nooit van gehoord heb? Nee. Absoluut niet. Nee, ja. Heel normaal. Nee, heel Ook misschien de echte koffieliefhebber, die zal misschien... Die zal daar wel iets van weten, maar uh, het is zo dat, ja, daar wordt heel weinig over gezegd. Ja. Tussen de gewone mensen zal ik maar zeggen, tussen de leken. Het is echt iets van in de specialty koffiewereld waarover dat er dan over cupscores gesproken wordt. En dan hadden we het laatste woord, dat was roastery. roastery. Ja. ja. Roastery is branderij in het Nederlands. Mm -hmm. Dus wij branden onze koffie. Nu, um, een specialty koffiebrander, een ambachtelijke brander, die spreekt eigenlijk liever over het roosteren van koffie dan over het branden van koffie. Branden heeft zo'n Negatievere klank. Ja, dus zo, ja, hè? ja klopt. Wordt brand, branden. Dus dat doen wij niet, wij roosteren de koffie. Dus is eigenlijk, eigenlijk is er geen verschil: branden of roosteren, het is eigenlijk allemaal hetzelfde procedé. Uh, puur theoretisch? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hoe gaat dat in zijn werk, dat roosteren? Leg, leg ons dat nu eens uit. Want voor, ja, nog eens: voor ons is een koffie een koffie, maar dit is iets speciaals, toch? Ja. We starten met de groene koffieboon. Dus mm -hmm. Wij kopen de koffiebonen aan rechtstreeks bij de koffieplantage of via een, een treder. Um, dat is een groene boon, niks speciaal, dat ruikt niet echt. Dat is heel hard, daar kun je niks mee doen. Um, wij gaan die uh, stockeren in een geconditioneerde ruimte. Dus in ons koffiebranderij staat dat altijd op 19 graden. En dan gaan wij beginnen te branden. Uh, Wim is degene die het brandproces volledig uh, zelf afhandelt. Wij hebben een, twee koffiebranders, een van 6 kilo en een van 12 kilo. Uh, hij gaat zijn koffiebonen afwegen en steekt die in de koffiebrander. Nu, een koffiebrander, uh, die kun je vergelijken met een hele grote trommel, zoals een, een droogkast. Ja, ja. Dat draait, dat werkt op gas. Uh, op een bepaalde temperatuur gaat hij die koffiebonen daarin doen. En dan is het een kwestie om het volledige proces in toog te houden. Dus op heel regelmatige tijdstippen tijdens het brandproces gaat hij visueel kijken van hoe ver is mijn koffieboon gevorderd. Nu, de koffiebon gaat op een zeker moment een eerste krak geven. Uh, wat is een krak? Uh, dat is te vergelijken met een popcorn. Dus Die mm -hmm. gaat uh, springen waardoor dat er een vliesje van de koffiebon open gaat, ja. weggaat. En dat is de eerste krak. En dan is het de kunst om op tijd de koffieboon te laten stoppen met roosteren. Dus de koffieboon uit de rooster te halen. Wij branden ongeveer tussen een 12 à 15 minuten op een 180 à 250 graden. Een beetje afhankelijk of dat we filter branden of dat we espresso branden. En ook het type boon. Want er zijn bonen die van nature uit kleiner zijn of groter zijn dan andere bonen. Dus dat allemaal wordt visueel in toog houden door wim tijdens het brandproces. En vandaar zoveel verschillende koffies? Um, zoveel verschillende koffies heeft te maken met de origine voornamelijk. Okay. Dus de koffiebonen die groeien enkel rond de Evenaar. Dus alle landen die rond de Evenaar liggen, daar kan je koffiebonen van uh, verkrijgen. En uh, waar komen jullie koffiebonen dan uh, juist vandaan? Of is dat een beetje van overal? Dat is een beetje van overal. Dus wij werken voornamelijk met de klassieke Brazilië, met Ethiopië, met Guatemala, Honduras. Uh, maar we hebben evengoed koffiebonen van China, van uh, Indonesië, van Rwanda, Oeganda, uh, Peru. Maar wat ik dan niet begrijp is van... Hoe kom je dan tot je koffieproduct dat toch eigenlijk verondersteld wordt door de consument? altijd een beetje hetzelfde te smaken? Of heb, is, is dat wat moeilijk wat ik nu stel? Um, nee, ik vergelijk koffie heel veel met wijn. Mm -hmm. Wijn heb je goede jaren en minder goede jaren. En dat is eigenlijk met koffie identiek hetzelfde. Koffie is een bes, is een vrucht. Hetzelfde als bij wijn, daar beginnen we mee. Dus die, die hebben ook minder goede jaren en goede jaren. Nu, een leek gaat dat niet altijd ontdekken in de, in de, in de specialty koffies. Um, Bijvoorbeeld onze Mercator, die bestaat uit drie verschillende origines. Um, wij proberen zoveel mogelijk diezelfde smaken te behouden door het roostproces. Um, dat is bij een specialty koffiebrander altijd iets moeilijker dan bij een industriële brander, omdat die op een totaal andere manier branden. Dat is, eer, dat is echt massa. Mm -hmm. Dat is bij ons niet het geval. Dus altijd dezelfde smaak. Um, ja... Voor de meeste mensen is dat altijd dezelfde smaak. Maar voor maar een echte? Een echte kenner die kan daar wel verschillen in merken. Ondernemend kruibeken. Leer uh, ook vandaag weer, beste luisteraar, le leer ik ontzettend veel bij. En ik kan me inbeelden dat uh, jullie dat ook denken. Waar we het nog niet over gehad hebben, Sabrina, is uh, hoe zijn jullie eigenlijk tot het, tot het hele zaakje gekomen? Want uh, jullie... Of is het vanuit vroeger gekomen? Of, hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Ik zie je lachen. Er, er, er hangt een mooi verhaal aan vast. Dat kan niet anders. Er hangt een verhaal aan vast, ja. Wel, eigenlijk waren wij um, onze garage aan het verbouwen voor um, al de sportactiviteiten van mijn man erin te steken, die tot aan triathlon. En we hadden zoiets van, weten: we verbouwen garage, alles kan daarin. Die zomer, tijdens de verbouwingen, op vakantie gegaan naar de Pyreneeën. Regenachtige dag, een terrasje gedaan onder een parasol. En wij zijn daar, zonder het te weten, eigenlijk in een specialty koffiebar terechtgekomen. En daar was een hele grote kaart met allemaal verschillende koffies. En daar is ja, beginnen proeven en amai, dat is lekker. Oh, daar, daar, wij moeten daar geen melk of suiker bij hebben. Oh ja, dat is echt oh, de volgende proeven met die meneer beginnen te babbelen bleek dat hij die, die had zijn koffiebonen daar liggen bleek dat hij achteraan zijn koffiebrander had dat hij zijn koffiebonen in antwerpen ging halen en dat was zo fascinerend en we hebben lang met die meneer staan babbelen en wij zijn eigenlijk uh, thuis gekomen en het project van uh, <laughs> de garage was volledig omgedraaid en is een koffiebranderij geworden en ondertussen is het ook al een beetje uitgebreid, want het is ja. niet meer in die garage. Het is uh, de koffiebranderij, is niet meer in de garage. Nee. Dus we zijn gestart met een 5-kilo brander in de garage, uh, waar dat dan ook ons winkeltje was. En ondertussen hebben wij in 2020 een industrieel pand gekocht in Melcelen, en uitgebreid met een 12-kilo brander. Was dat in de coronaperiode net? Ja, midden in de coronaperiode. Lukte dat toen? Uh, trouwens, wij hadden een beetje de hoop dat er geen. Dat was tussen de tweede, na de eerste golf. Dus, mm -hmm. ja, misschien een beetje misrekend. Maar ondertussen ja, zijn we toch uh, een aantal jaar verder. En, uh... Als je nu uh, je, je koffie. Hè, het blijft koffie. Als je nu je koffie uh, ergens promoot. Uh, wat is dan het eerste wat je zegt? Neem nu, er staan vier mensen die hun koffie willen promoten. Waarin verschillen jullie ten opzichte van de andere drie? Um, wij branden altijd heel vers. Wij werken met 100% Arabica en wij zijn lokaal. Ja. En dat zijn voor ons drie belangrijke zaken. Dus wij branden heel vers. Daarmee bedoel ik, wij hebben altijd een bepaalde stok liggen, uiteraard. Mm -hmm. Maar als morgen mij iemand belt om te vragen, ik heb 10, 15 kilo nodig van x, dan zal ik antwoorden, oké, okay, ik kan u 1, 2, 3 kilo bezorgen, maar de rest moeten we vers branden. Omdat wij heel erg staan op versheid. Uh, lokaal, ja, kruidbeke, beeveren, lokaal, mm -hmm. zeker. Um, 100% Arabica is uh, veel gezonder voor de maag. Dus het feit dat je met 100% Arabica-bonen werkt, die bevatten veel minder cafeïne. Dus dat is veel lichter voor de maag, veel beter verteerbaar. Um, ja, dat is het, denk ik. Hè? Nou, ik, ik vind al meer, meer dan genoeg. <laughs> je hebt een perfecte pitch, dus uh, zeer, zeer goed. Um, iets wat mij opgevallen is, en ik heb toen aan jullie gedacht, dus een aantal weken geleden... Uh, las ik in de krant of heb ik het op het nieuws gezien, dat zou ook kunnen, dat er een tekort aan koffiebonen is. In hoeverre is dat een bericht dat klopt of niet klopt? Of, allez, ons koffietje ging weer duurder worden, daar kwam het op neer. Ja, het is vooral een stijging van de koffieprijzen. De grondprijs, de grondstof, koffiebon, is uh, heel sterk gestegen. En is daar een reden voor? Oh, dat zullen verschillende redenen zijn. Um, klimaat zal er een van de redenen zijn. Um, dus dat is, ja, dat is niet altijd evident als uh, kleine koffiebrander om daarmee om te gaan. Uh, wij doen dat zo goed mogelijk. Wij proberen ook om um, zo weinig mogelijk die Prijzen continu te laten fluctueren, omdat dat ook niet goed is naar de klant toe. Dus wij hmm. proberen daar een zekere stabiliteit in te behouden. Um, maar ja, de koffieprijzen zijn enorm gestegen. Koffie was vroeger gewoon koffie. Ik geloof dat ik dat ook zeg in het reclamespotje. Maar vandaag de dag is koffie toch heel wat anders. Is dat een trend van de laatste jaren? Dat. Uh ik merk dat in, in, in andere zaken ook, hè. in bieren merk ik dat, bij, bij andere, bij ijsjes merk ik dat. Uh, ik denk dat dat bij koffie ook een beetje het geval ja. aan het worden is. Ja, mensen gaan meer en meer terug naar iets, iets uh, lekkers, iets waardevols, iets lokaal, iets um, weg van, van de massaconsumptie. Mensen willen terug uh, een lekkere koffie, willen terug kunnen genieten. Van, van hun koffie. Uh, zonder daar melk, suiker en zo bij te hebben. Um, dus ja, dat is, uh, dat is veranderd. Want ik zelf uh, uh, heb al, al lang in mijn hoofd. Ik zou zo eigenlijk zo'n toestelletje wel. Meer en meer mensen kopen een toestel. waarin ze dus echt uh, lekkere koffie kunnen, kunnen maken. Geen espresso, geen senseo. Nee. geen gewone koffiezet, maar echt uh, vers. Beleven. Echt, uh, mensen willen terug beleving. Ja, en daar past jullie koffie ja, perfect, perfect in. in. Is dat ook jullie doelgroep, echt naar die mensen toe? Of zeg je, ja, nee, het, uh, iedereen uh, is welkom om koffie te kopen, wij hebben niet een specifieke doelgroep. Iedereen is welkom om koffie te kopen, dat is zeker. Uiteraard. Uh... Ja, waarom niet? Ja, ja. waarom niet. Uh, maar, maar inderdaad, we merken ook de mensen die uh, koffie komen kopen, zijn de mensen die inderdaad graag een lekkere tas koffie drinken en daar ook van willen en kunnen genieten, die de tijd nemen om van een lekkere koffie te drinken. Ja, ik ga toch zelf ook iets wat meer doen. Genieten van een koffie drinken, dat, dat is een zinnetje dat ik eh, zeker en vast eh, ga onthouden. Ondernemend kruipeken. goedenavond. er juist over de doelgroep gaat. Uh, de locatie, we zitten hier in uh, Kruijbeke. Wie zijn jullie afnemers, wie koopt er bij jullie momenteel? Wel, we hebben uh, twee doelgroepen of, of twee afnemers. We hebben enerzijds de particuliere klant, uh, die koopt bij ons of via de website of in onze winkel die op zaterdagvormiddag en woensdagvoormiddag woensdag open is. Uh, en daarnaast hebben we ook de B2B uh, mensen, dat is, dan spreek ik zowel over horeca-gedeelte als over bedrijven. En bedrijven zijn voornamelijk um, verzekeringskantoren, boekhoudkantoren. Uh, dus plaatsen waar mensen ook belang hechten aan. Dat ik wil mijn personeel een lekkere koffie kunnen geven tijdens, ja, tijdens het werk. Hoe ziet die verhouding er nu een beetje uit? Is dat 50-50? Ja, dat zal zoiets zijn. Ja. ja, ja. Um. Als ik koffie wil uh, bestellen bij jullie, zijn er dan proefpakketten, of... ja. um, Ik meestal... kan me voorstellen dat niet alle luisteraars uh, al uh, koffie van jullie hebben gedronken. Toch al veel, denk ik, maar er zullen nog altijd wel mensen zijn die graag eens een proefpakket willen bestellen. Ja, wel, meestal uh, start ik met een proefpakket, omdat wij daar met vijf verschillende origines gaan werken. Dus van elke uh, continent één en dan onze blend erbij. En van daaruit kunnen we makkelijk verder kijken van, oké, okay, wat ligt u, wat ligt u niet? Iedereen heeft zijn smaken, um, dus dat laat ik dan uh, op die manier uh, de mensen maken met de koffie. Uiteraard heb ik vandaag eens uh, naar jullie website gekeken, maar ik had dat al vroeger gedaan. Uh, je hebt ook abonnementjes. Um, dat is iets wat ik heel raar vond. Een, een abonnement, dat... ja. Ik heb een abonnement op, uh, op een internetprovider en op elektriciteit en op... Maar koffie, daar had ik totaal niet aan gedacht. Ja, wij hebben uh, abonnementjes een per maand, zes maand, drie maand, een jaar zelf. En dan krijg je wekelijks in de brievenbus een zakje koffie. En dat is elke week een andere koffie. Dus wij branden, ja, wekelijks branden wij koffies. Wij proberen die zo vers mogelijk te hebben. Dus ik hou bij van okay, wie heeft welke koffie reeds ontvangen. En dan krijg je wekelijks in de brievenbus, als het goed is, op vrijdag een vers gebrand zakje koffie. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar ook naar uitkijken. Ja, dan. ja, ja. absoluut. Weer iets om mee te nemen, beste luisteraar. Uh, mooie cadeautip. Ja, een heel mooie cadeautip. We zijn trouwens uh, in het begin van de, uh, van de kerstperiode. Uh, is, ja, ik, ik, als ik uh, aan koffie denk, dan denk ik ook wel meestal aan de donkere periodes van het jaar. Is dat ook zo in de verkoop? Ja, het is zo dat we wel onze verkoop iets hoger ligt in de wintermaanden dan in de zomermaanden. Um, zeker als ik kijk naar uh, onze voetdruk bijvoorbeeld, die gaat veel meer ingezet worden in de wintermaanden dan in de zomermaanden. Maar in de zomer is een iced coffee even lekker. Ja, dat doen jullie dan ook weer op, iced coffee. In de mobiele? Ja. Mobiel. Met de foto. Ja. Ja, die moet ik zeker eens komen proeven, want dat heb ik dit jaar ook leren ontdekken. Iced coffee. Dat uh, ja, had ik nog nooit uh, gedronken, maar dat, uh, dat komt er zeker ook aan vast van. Nu we het toch over de mobiele koffiebar hebben. Uh, leuk. Ja. Van waar uh, dat idee? Want, uh, oh, dat nee, is eigenlijk... de... Lijkt me toch een moeilijk verdienmodel, of ben ik daar verkeerd in? Uh, nee, nee. Um, ik, ik... Ik vind dat een heel leuk mm -hmm. iets om te doen, omdat je daar ook altijd op event staat met leuke mensen. Ja. Ik bedoel, je staat altijd ergens, of het nu een privéfeestje is of op een of andere cross, ja, mensen komen daar naartoe om plezier te maken. Dus dat is wel een leuke. Um, hoe komen we daarbij? Ja, ik denk dat dat is van dag één, vanaf, vanaf de opstart van Roscoffee, hadden wij een, een mobiel. En dat werkt nog altijd even goed. En dat uh, werkt nog altijd even goed. Ja, wij worden meer en meer ingezet ook op uh, bedrijfsfeesten, uh, kan, openingen uh -huh. uh, van bedrijven, van kledingwinkels, van ja, noem maar op. Ja, nu dat we toch moeten opletten, sinds, enkele, ja, sinds eigenlijk al sinds, sinds jaren, moeten opletten wat we drinken uh, als we met de wagen onderweg zijn. Een heerlijke koffie kan ja. uh, een perfect alternatief zijn. Ja, ja goed gezien. Goed gezien. Yeah, Een zonde een de zon, en toutes tes fenêtres? Voor een sentiment extrême de bien-être, comme de geheimen guéris. Oh. Dank Waar ik het ook nog wel over hebben is, uh, ik ben ooit eens bij jou op bezoek geweest in, uh, in Mechelen. Mm -hmm. Jammer genoeg is dat verdwenen. Ja, dat en... was niet meer combineerbaar. Wat? Er zijn maar 24 uur in een dag en uh, ja, daar heb ik keuzes moeten maken. Um, en dan hebben wij besloten om de koffiebar daar te sluiten om dan mijn focus meer te kunnen leggen hier op het uh, op verkoop B2B. Ja dan, dan, ja, dan is het logisch. Ja. Dan is het uh, voor ja. mij ook inderdaad logisch. Ik vond het, ik vond het jammer, maar ik uh, begrijp het zeker en vast. Ik vond het ook jammer, maar ik kan mij... Uh, vandaar misschien dat ik het heel leuk vind om ook met de mobiel op stap te gaan. Ja, klopt. Uh, want daar heb ik dan wel terug die interactie met, uh, met de klant. Nog een uh, paar uh, dingen dat ik uh, toch nog uh, wou weten. Iets wat me al jaren achtervolgt... Dat is het woord barista. Je moet onmiddellijk beginnen lachen. Ik, ik stel me eigenlijk de vraag, wat voor iemand is dan nu eigenlijk een barista? Een barista is iemand die weet hoe hij koffie moet zetten. Dat is het. Ja, het is zo dat wij, um, dus als barista leer je met een espresso espressotoestel werken, uh, leer je een maler afstellen, uh, leer je hoe grof, hoe fijn dat je koffie moet gemalen worden... Uh, hoeveel grammage je nodig hebt, hoe dat je je koffietoestel moet bedienen, hoe dat je de perfecte espresso americano zet, hoe dat je een latte maakt, hoe dat je een cappuccino maakt, hoe dat je die tekeningetjes in de cappuccino zet en weet je gewoon heel veel over koffie. En, en jij kan dat. Ik ben een barista. <laughs> Heb je, daar les, we, heb, je, heb je daar lessen voor ja, moeten ja, ja, volgen? Ja, ja, ja waarschijnlijk ja, ja, wel. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Wow. Lessen en veel oefenen. Hè. En veel en veel oefenen. Ja. Nu, um, ik koop me morgen een geavanceerd toestelletje. Ik bestel bij jou koffie. Heb ik dan nog veel hulp nodig? Oh, dat is een beetje afhankelijk van het toestel. Um, elk toestel heeft zijn specificiteiten. Dus het feit dat je één koffie, ik ga nu gewoon de Mercator nemen, mm -hmm. dat je die um, in een espresso toestel drinkt of je gaat die drinken vanuit een volle tomaat of je gaat die opgieten, dat is telkens dezelfde koffie, maar die gaat toch telkens een andere smaak geven. Dus het is heel belangrijk dat je een toestel koopt die ook bij jou past. Ik... Um, ik ik merk dat soms mensen heel snel voor een, een, een toestel gaan met uh, portafilter, dus waar ze zelf de koffie moeten malen, zoals een echt espresso toestel. Maar als je daar geen minimale kennis van hebt, dan is het heel moeilijk om daar een goede koffie mee te zetten. Mijn voorkeur voor privégebruik gaat dan naar ofwel een volautomaat. Uh, daar doe je gewoon de boontjes in en die kan je min of meer gemakkelijk afstellen. Mm -hmm. Of naar een doordruk koffie op, of een opgiet koffie. Oké. Okay. Ook dat als... hebben we... Ja, zeg maar. Zeg ja, als, dus wij verdelen ook koffietoestellen. Oh, oké. Okay. Ja, als wij koffietoestellen verdelen, hier, zeker hier binnen Kruibeken, dan uh, ga ik altijd zelf het koffietoestel leveren en dan stel ik het koffietoestel af volledig in functie van en de koffie en de tassen dat de gebruiker ook gebruikt. Vandaag heb je... Uh, mij iets duidelijk gemaakt. Namelijk. Ik heb ooit een discussie gehad over het feit dat ik koffie lekkerder vond. als ik die met een. hoe uh, noem dat? Zo'n uh, pot uh, uh, op het vuur. Uh, met een gas. Uh, een, een moor, zoals wij, ja, wij ja, zeggen. Ja, opgiet koffie. Ja, dus opgieten. Ik, ik vind dat altijd veel lekkerder. dan dat die gewoon door zo'n koffiemachinetje gaat. Hmm. Dus ik heb gelijk. Dat als ik dat lekkerder vind, dat dat lekkerder kan zijn. Ja, ja zeker. Fantastisch. Zeker. Dus ja. uh, je hebt me ontzettend geholpen daarmee. <laughs> <laughs> um, we gaan uh, zo dadelijk afsluiten uh, met uh, roskoffie. maar toch misschien uh, nog wat praktische zaken. Uh, we zijn nog begin van de eindejaarsperiode. Uh, op welke manier kunnen zij nog bestellen bij jullie? En hebben jullie cadeautjes bij wijze van spreken? Ja. Uiteraard. Um, zeker naar de website kijken. Wij gaan extra dagen open zijn met het einde jaar, doen we altijd. Um, wij hebben cadeauverpakkingen. Um, wij promoten voornamelijk de abonnementjes, mm -hmm. uh, de proefpakketten en de cadeaubonnen. Um, maar we hebben ook cadeauverpakkingen met chocolade in, met koekjes in, met advocaat in, noem maar op. Dus dat is een heel assortiment. De abonnementen vind ik persoonlijk een hele leuke om cadeau te geven omdat de persoon die het ontvangt, elke week nog altijd denkt van... Oh, dat is een cadeautje dat ik gekregen heb van. En uh, die cadeau zijn dat de boontjes of kan je ook ge of gemalen koffie? Dat kan ook gemalen, ja. Ja. ja. Dus ik kan iemand een cadeau doen waarvan ik weet, die heeft uh, geen koffiemachine, maar die drinkt iedere dag, uh, zet hij zijn lekker potje koffie. Mm -hmm. Die kan ik daar perfect cadeau mee ja. doen. Aan welke bedragen zitten wij dan te denken? Oh, dat varieert vanaf, oh, ik zou zeggen, vanaf 35 euro, denk ik, zo uit het hoofd. Ja, ja, perfect. We gaan zo dadelijk het dilemma spelen. Ik krijg dan altijd verschrikkelijke blikken op mij <laughs> gericht, maar geen nood, komt allemaal goed.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 Mother has no chance to say goodbye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 Take his own daughter's rights away And what kind of father might hate his own daughter if she were gay We zijn weer toegekomen aan het he, einde van dit uurtje Ondernemend Kruijbeke. Uh, net zoals alle andere afleveringen uh, van dit Ondernemend Kruijbeke heb ik ook vandaag weer ontzettend veel geleerd over koffie. Ik word, ja meteen, ik ga nog een specialist worden in, uh, in koffie. En je hebt me van een aantal zaken vandaag overtuigd, dus uh, hou je vast. Ondernemend Kruijbeke. Een Kruibeekse ondernemer op de praatstoel. We zijn toe aan het allerlaatste en dat zijn de tien dilemmas die ik je ga voorstellen. Er zijn twee mogelijkheden, je kiest er gewoon eentje van. Misschien pik ik daar wel eens heel even op in, maar voor de rest heel eenvoudig. Okay. Sabrina, waar kies je zelf voor als je iets gaat drinken? Is dat wijn of bier? Alcoholvrij bier. Alcoholvrij bier. Je bent niet de eerste die dat zegt, dus fantastisch. Als je op vakantie gaat, dan mag dat een vakantie zijn die avontuurlijk is of eerder aan de relaxed kant. Ja, relaxed. Relaxed. En als je met de wagen rijdt, rijd je dan het liefst met een personenwagen of het mag een SUV zijn. SUV. Qua eten dan? Geef je, of qua eten heb je dan het liefst een lekkere stoofleesfriet of ga maar lekker culinair dineren. Allebei? Misschien een stoofliesfriet bij, bij. hoe noemt hem daar? Uh, inderdaad. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, dat, dat kan ook, ja. inderdaad. Dat is culinair en stoofliesfriet. En zelf, kies ik het liefste voor individueel sporten of voor een groepssport? Niet sporten. Ik heb hier nog niet veel sportievelingen gehad, beste luisteraar. Ook vandaag weer geen sportieveling. Nee, dat is voor mij een man. Dat is voor u een man. Goed. Dan houden we dat voor u, man. En in huis geniet ik het meeste van kamerplanten of bloemen? Bloemen. Bloemen. Bijna aan het einde. Als huisdier, mocht ik een huisdier hebben, kies ik een hond of een kat? Een kat. Een kat. Achtste vraag. Ik voel me het beste in casual, chique kledij of gewoon casual, casual? Casual, chique. En dan vraag 9. In het huishouden. Ja, ik denk dat dit wel een duidelijke vraag zal zijn. In het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Ik draag mijn steentje bij. Ik had niet anders verwacht. <laughs> en tenslotte, mijn muziekeuze is meestal te vinden bij de muziek van vroeger of de muziek van nu? Vroeger. Sabrina, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Het was heel fijn, ik heb heel veel geleerd en ik wens jullie nog veel succes. Dank je wel, ik krijg het aan. be lights burning brighter somewhere got to be birds flying higher in a sky more blue if I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand tell me why oh why oh why can't my dream must be peace and understanding sometime strong winds of promise that will blow away the doubt and fear if I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on. Oh gremlin question Still I am sure that the answer's answer's gonna come somehow out there in the dark nemend kruipeken loyaal en lokaal you.